Michel Koenen met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Guterres heeft beloofd dat elke werknemer van de UNRWA... die betrokken is geweest bij de aanval van Hamas... ter verantwoording zal worden geroepen. Hij riep landen ook op om de hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen te blijven steunen. En veel landen, waaronder Amerika en Nederland, geven tijdelijk geen geld meer. Guterres is bang dat tienduizenden mannen en vrouwen die voor de organisatie werken... nu worden gestraft. De Oekraïnse geheime dienst zegt dat het een fraudezaak heeft ontdekt bij het eigen leger. Ambtenaren van het Oekraïense ministerie van Defensie hebben samen met een wapenleverancier ongeveer 37 miljoen euro verduisterd. Het ministerie sloot een contract voor de levering van 100.000 mortiergranaten, maar die werden nooit geleverd. Het, afgelopen, het afgesproken bedrag dat werd wel betaald en daarna doorgesluist naar buitenlandse rekeningen. In een nationaal park in Argentinië woedt een grote natuurbrand. Volgens de hulpdiensten is de brand in Los Alestes uit de hand gelopen. Al ruim 600 hectare van het park is verwoest. De brandweer die probeert nu te voorkomen dat het vuur twee nabijgelegen steden bereikt. Het park, een UNESCO-werelderfgoedlocatie, ligt in Patagonië. Deze maand werd daar het temperatuurrecord verbroken, ruim 42 graden. En het grootste cruiseschip ter wereld, de Icon of the Seas, is begonnen aan de eerste reis. Het schip vertrok uit de haven van Miami. kunnen maximaal 10.000 mensen aan boord. En voor zeven nachten betaal je omgerekend zo'n 1000 euro en de reis is uitverkocht. Twee nog, nu nog koud, maar in de loop van de middag... <coughs> excuus, 8 graden in het noorden tot lokaal 12 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Maar nee. uit voedsel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 Iedere zondagochtend alleen maar mooie, oud holland muziek. En die muziek die wordt weer beschikbaar gesteld door kortdraaier. En ik hem hartelijk voor. En als opening hoor je natuurlijk, uh, behalve dan uh, hè, de Spurven Hoorde Louis dames met weet je nog wel oud. Je opname tegen 1828. En uh, ja, de volgende dame is op 11-jarige leeftijd uh, begonnen... in de musical Duel om Barbara...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 Stil. Nu lijkt alles uit te komen, tranen vormen.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 you are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 En niet.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 kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man. Daar liep veel te veel in de gaten. En, oh, oh, oh, oh, oh daar kwam naar Geet van Lief. Yeah. Yeah. <tied> Zij werd een danseres in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 Het lonken niet laten.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 Zou die gaan het rummelke, en pak de Miche-kijkstuk. Dat zachte man doet de genade. Die zet je in het huikstuk. Trouw, la, la, la, ik hou het grote woord, ik schuld die het was voorbij. Toen hou ik heel wie iedereen een beetje aan mijn zin. Ik knap gezichtsket, een aardig kind, met om de kop een duikske. Ik spookt dan met dat beetje af, op een of andere huikske. Tralalalala la, la, la ik praat al vrije gang, ik waarschuw mood. Je noem me afscheid in de gang, ik weet het nog zo groot. Op een soort schim, de schoonpapa, de zacht toe met de vluipske. Wat moet dat met mijn dochter nu, daar in dat duister huipske? tra la la la En dicht eens bij Petrus komt, maar klopt aan de deur. Daar zet de jong, kom doe maar in, de steestel heel goed voor op stok, neem het schotje dan, er steekt niks in mijn buisje, dan volg ik Peter, zet mij maar met een engelke in een huisje. Trollalalala Trollalalala Trollalalala Trollalalala Trollalalala Trollalalala trollalala, trollalala, trollalala, trollalala, trollalala. Trolalala, trolalala, trolalala, trolalala, trolalala. Zij zit in de loge, een roos in de hand.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 op die vrouwen wie hij Madonna ziet Zij wil blik hem sterkte in tot gevaar Nu is hij gevallen en nu komt zij niet Haar hart kent heen met het ogen Het volk je en bewogen. Zij kijkt in twee andere ogen O Maria Magdalena Als is lang zijn haar armen Bloed vloeit erin, de arena, En haar mond is rood als schermen, zwaard zijn haar ogen vol gloed. Al de velen zon van Spanje die te druiven rijpen doet. Zijdelijk warm zijn haar woorden, koud is haar hart als het noorden. Zo in de wollen zit Maria Magdalena.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 Ma stijgt op en land weer vlopt. Ma leert vliegen. Het pa kan niet uit want zijn broek is kapot. Pa moet wiegen.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 Ma stijgt op en land weer vlot. Ma leert vliegen. Pa kan niet uit, want zijn broek is kapot. Pa moet vliegen.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 Wij repatriëerden uit de gordel van Smaragd Dat Nederland zo koud was, hadden wij toch nooit gedacht Maar ergste was het eten, nog erger dan op reis. Aardappelen, vlees en groenten en suiker op de rijst Toe. Dat is voor ons kinderen het beste wat bestaat Het is een eet bij ons vandaan Daarom gaat de karavaan Is dus morgens al op weg Dan ben er niet zo laat Heeft mama een goede bel? En is papa niet te laat. Tot eruit zien als een bies. We van de draaien en de limo naar de zee. De dag is het dan vis, tot we uit zien als een vis.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 Nee, Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort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 Dan hol je dadelijk naar de trap en ruk je aan het tal. Je zoekt mijn toffels en mijn krant, daarvoor ben je mijn vrouw. Als ik eenmaal met mijn fietsbel bel, nou dat weet je wel, nou dat weet je wel. Als ik eenmaal met mijn fietsbel bel, dat betekent dat komt snel.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 It's me.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 Wat vies, Louise, hou met dat bijten op, anders heb jij een je kleine vingertjes zijn toch geen logisch lieve pop, Louise zit niet op je nagels te bijten, wat, wat vies, Louise.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 Mijn familie, moeder, woont er in mijn jas. Ik laat ze van dit. Als een kleuterklas klas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle macht. Ze vreden mijn hele jas kapot, omdat de moeder toch leven. die lieve Charlotte En moeder gebas. Met ik dat van moeder?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 Dat kan natuurlijk. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie...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 Brain star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 Nog wel die avond wil bewegen, het was al overwegen en we liepen heel veel leven samen. En je haar was nat. We trapten samen in een plas. Je merkte het niet eens.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 als oma gent het jou, soms graag ben ik er net van door als...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 ze als ze me missen, dan ben ik vissen Als ze me zoeken, dan ben ik zoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen Ja, zo vissen ze achter.